In Griekenland wordt onder leiding van de president vandaag verder onderhandeld over de vorming van een nationale overgangsregering. Gisteren wenste vertrekkend premier Papandreou zijn opvolger al succes, maar daarna bleek dat de onderhandelaars van de verschillende politieke partijen er toch niet uitkwamen. Ze zouden het niet eens zijn over de onderlinge machtsverhoudingen. Ook is nog niet duidelijk wie de nieuwe premier wordt. De meest genoemde kanshebber, Papa Demos, zou willen dat de brede coalitie ook na de vervoegde verkiezingen doorgaat. Als verkiezingsdatum wordt 19 februari genoemd. De winst van Egon is in het derde kwartaal fors gedaald. De verzekeraar boekte een netto winst van 60 miljoen euro tegen 657 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Egon zegt last te hebben van de lagere aandelenmarkten, de daling van de rente en de zwakke Amerikaanse dollar. Verzekeraar SNS Reaal hield de winst wel op peil. De netto winst in het derde kwartaal kwam uit op 42 miljoen euro tegen 46 miljoen een jaar geleden. oud directeur van Natuur en Milieu Ad van de Bigelaar is overleden. De milieuorganisatie heeft dat bekendgemaakt in een rouwadvertentie in de Volkskrant. Van de Bigelaar was tussen 1988 en 2004 directeur. Natuur en milieu prijst hem voor zijn passie en bevlogenheid voor milieu en duurzaamheid. Ad van de Biggelaar was 69 jaar. Het weer op veel plaatsen mist en nevel, vooral in de noordelijke helft van het land en in Limburg. In de loop van de dag kan de zon doorbreken, middagtemperatuur van 10 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is toch een drukke ochtendspits geworden met 250 kilometer file. Ik noem de files van 6 kilometer en langer in de Randstad. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen het Hoeverlaken en Eén Brugge, 6 kilometer. De A8 Zaandam Amsterdam voor het Koenplein 7. De A9 Alkmaar Amstelveen 12 kilometer tussen Beverwijk en Battenverdorp. En verderop bij het Raazorp ook file rijden. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag Malieveld 10 kilometer. De A16 Breda Rotterdam de staat tussen Zwijndrecht en de Van Brinoorbrug 7 kilometer na een ongeluk. De oprit Rotterdam Centrum is dicht vanuit Breda en dat heeft nogal wat gevolgen voor het verkeer in Rotterdam zelf. En ook op de A20 in beide richtingen voor het plein 7 kilometer, zowel naar Gouda als naar Hoek van Holland. Verder is er een reparatie aan de gang in de Velsertunnel op de A22 vanuit Beverwijk. Er dat 4 kilometer file, de rijstok is dicht. De A28 Zwolle Utrecht tussen Nijkerk en de Afritmaar, Maar, 12 kilometer. En de N520, dat is de weg nieuw naar Bad Hoeverdorp, die is dicht tussen Hoofddorp en de afslag Bad Hoeverdorp.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 Natuurlijk zijn we in de jaren onze eigen weg met anderen in ons hart in ons huid. Maar nu ik je weer gevonden en laat ik je niet meer gaan, Wij komen samen uit een samenleving. Samen en ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel kleine dingen van je kan omdat ik steeds ben blijven komen, dat het net zo bij zou komen, ben ik blij dat ik je niet vertrekt. Ja. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, Joost Nuissel. Nou, niet vergeten, dat zijn we zeker niet. Want We gaan nu praten over een onderwerp waar een aantal mensen zich druk over maakt. Ondertussen is ook aangeschoven uh, Betty van Voorst in plaats uh, van uh, Kort Draaier. Goedemorgen dan, Goedemorgen. En goedemorgen luisteraars. En bij uh, hem aan tafel zitten uh, Ruud Zandbergen en Victor Zalman, die uh, beide wat gaan vertellen over de camping zandenvoerder, oftewel de terreinen daar. Uh, misschien is het goed uh, als Ruud uh, eerst vertelt waar, om welke terreinen het eigenlijk gaat, welk stukje Zandvoort praten we over. Ja. Goedemorgen, goedenmorgen Goedemorgen. Nou, het allemaal. <laughs> het uh, gaat... Uh... Om het terrein ten noorden van de Zandvoortse Laan, tussen het uh, verkeersplein naar nu Unicum en de Kennemerweg en dat wordt dan aan de noordkant afgesloten door het fietspad. Ja. Uh, waar vroeger de trambaan reed en aan de oostkant wordt het afgesloten door het natuurgebied van Boogkanaal. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. En, en, en voor de, de Zandvoorters die daar wat vaker waren, het is de camping plus het oude ten, TZB terrein ja. Ruweg. Uh, ja, het is uh, zover ik weet al uh, sinds dat ik in Zandvoort woon was ja. een camping. Het was geloof ik toen eigendom van het misdom Haarlem. And, uh het TCB-terrein, dat uh, ja, was trouwens ook uh, Rooms-katholiek, dus het zou ongetwijfeld met elkaar te maken. hebben. zei het de oh. jaren dat er nog scheiding was, ja. van al dat soort dingen. Ja, ja, ja. Het was okay. oorspronkelijk een volkscamping, dan moet zeggen dat veel Amsterdamse mensen daar uh, bivakkeerden die wat minder krachtig waren. Ja. Maar ik kan me ook herinneren dat er een jongenskamp en een meisjeskamp was, die lagen uiteraard naast elkaar, maar was wel. Ja, ja, ja, ook die scheiding was er toen. Ja. Ja. Goed, het is dus duidelijk over welke plek we praten. Uh, dan ga ik even naar Victor, Victor Zalman. Uh, Victor, eerst in welke hoedanigheid uh, spreek jij? Ik ben uh, adviseur van de eigenaar van uh, het, uh, het park. Ja. Uh, ik uh, heb een adviesbureau op het gebied van raadbekoordeling. En ik uh, woon, ben geen Zandvoorter, ik, nee. ik woon in een uh, naburige dorp, Noordwijk. Noordwijk, oké. Okay. Uh, Victor, waarom hebben jullie het oog laten vallen op deze plek? Want het is nogal omstreden op het ogenblik. Nou ja, het oog laten vallen op deze plek. De situatie met uh, sta uh, is al tientallen jaren zo. En uh, je ziet natuurlijk toch dat, uh, als je kijkt naar de huidige situatie, dan is het niet echt vrij. Je ziet dat de, de voorzieningen verouderen, een uh, aantal ampères is, is, is onvoldoende. Je moet daar eigenlijk, je moet daar wat gaan doen. Uh, en er zijn verschillende mogelijkheden voor, maar je ziet ook in de markt dat uh, eigenlijk de mensen die op zo'n park willen staan, die willen wat meer luxe, die willen wat meer kwaliteit, wat meer ruimte. En dat is de reden geweest dat we gezegd hebben van nou er moet in ieder geval iets gaan gebeuren. Uh, want zo doorgaan, ja, dat kan op zich, maar daar doe je eigenlijk niemand een plezier mee. Nog even, Rutte hinter daarna. Uh, hij zei: vroeger was het misdom eigenaar van die grond. Is dat niet meer zo? Nee, al denk ik 15 à 20 jaar niet meer zo. Nee, uh, dus het is nu eigendom van een aantal, een zevental particulieren. En die jij vertegenwoordigt? Ja. Oké, okay, goed. Dan, dan is je positie ook wat duidelijk. Uh, Ga ik nog even terug naar Ruud. Uh, ik kan me herinneren dat uh, drie à vier jaar geleden, in, het, uh, in de vorige raadsperiode, er al een... Uh... De poging is gedaan om uh, de contouren zoals die door Gruiters ooit is vastgelegd zijn, wat op te rekken, zodat dat terrein ontwikkeld zou kunnen worden. Nou, dat ging niet door, want de provincie uh, lag dwars. Die zei, nee, dat, ons bestemmingplan ziet er wat anders uit. Uh, jullie zijn in de pent geklommen nu het weer ter sprake komt als ja. D66. Nou, het is in 2003 al aan de orde geweest. Uh, er is toen een bestemmingsplan uh, gepresenteerd uh, en, en ook aangenomen en uh, de, de eigenaren in 2003 en ik heb begrepen dat dat ook nu de eigenaren zijn die hebben toen uh, eigenlijk geen actie ondernomen om een wijziging in de bestemmingsplan aan te brengen dus, dus toen speelde het al. Ja. wat uh, de heer Salman zegt over uh, kwaliteit en over de uh, uh, van de camping dat ben ik met hem eens het is uh, het is een uh, ja, het is een beetje, beetje uh, verwarrend hoeveel uh, er wordt een getal genoemd van 500 uh, caravans destijds ik heb uh, uh, gesproken met mensen die daar een caravan hebben die zeggen ja, het zijn die 460 geweest maakt allemaal niet zoveel uit uh, um, uh, even kijken, wat, wat was de vraag? Nou <laughs> ja, nee, de, de vraag was uh, jullie ja. hebben het oh, ja. aangekaart Sorry. bij de provincie. Ja, je hebt de... gelijk. Uh, vorig... ma ma mag ik een correctie ja. maken? Ja, en, okay. en... ja, tuurlijk. Ik neem de Zandbergen dat niet kwalijk, want het dossier is heel dik. Ja. Maar wij uh, zijn al vanaf 1999 bezig ja. om te overleggen met de, de gemeente en de provincie, om te kijken hoe we het op een andere manier kunnen invullen. Dus het is, het is niet, je niet waar dat we in 2003 niets gedaan hebben. We hebben we hebben gevraagd om een bestemmingswijziging. Maar Stichting Duinbouw was daar bijvoorbeeld heel erg voor. De omwonenden ook allemaal. Maar we hebben dat toen niet voor elkaar gekregen. Oké. Okay. Nou, dan, dan is dat zo. In mijn informatie is het dus inderdaad anders. Maar, als het, maar het eindresultaat is dan hetzelfde. Ja. Ik bedoel, het bestemmingsplan is, heeft dat niet toegestaan. Um, Zoals je weet uh, is D66 sinds uh, uh, ruim een jaar weer actief in de gemeentepolitiek in Zandvoort. Dat's, uh, dat houdt dan onder andere in dat je ineens geconfronteerd wordt met allerlei vragen vanuit uh, de afdelingen van D66 uit de regio. En, en niet alleen dat, maar ook de provincie. ...heeft ons benaderd dat als de fractie van D66 provincie. Eh, en dat ging dan over de structuurvisie. En die zegt, hoe kijk jij aan tegen eh, bouwing, dus woningbouw, op het, eh, het campingterrein Sandervoer? Die vraag is ons gesteld en eh, daar hebben wij op gereageerd. Ja. En die reactie die is uh, uh, overgenomen door de fractie van D66 in de provincie, is vertaald in een amendement. En het resultaat, uh, daar, spraken, daar spreken wij nu tussen niet ja. Kun je dat resultaat wat toelichten? De, de, de, de provincie heeft in meerderheid besloten om geen bebouwing toe te staan, dus, dus woningbouw toe te staan op de op het terrein van Sander Foy. Is dat de consequentie van, uit de zeventiger jaren... de contourennota van nee. partijgenoot Gruiters? Um, dat, speelt, dat speelt mee, maar dat was niet het belangrijkste... Uh, item althans voor ons want de tijd dat gaat uh, de tijd gaat door hè? dus wij hadden in het verkiezingsprogramma en dat is trouwens ook een beleid dat gemeente Zandvoort uh, op dit moment omarmt dat je met name het uh, verblijfstoerisme in Zandvoort uh, moet bevorderen en uh, wij vinden dat een, een kwalitatief goede camping uh, daar een rol in speelt. Dus dat is een van de argumenten om dat, uh, om dat uh, zo te, te formuleren. En los daarvan uh, spelen er ook nog andere argumenten mee, zoals uh, natuur, milieu, et cetera, et cetera. Dat brengt me meteen weer naar Victor toe. Ja. Victor, uh, uh, ontwikkeling van dat gebied. Laten we het dan maar wat breder trekken dan alleen maar huizen bouwen. Uh, uh, wordt daar aan gedacht door de eigenaren een heel andere vorm van ontwikkeling dan, ik noem maar even wat plat, een aantal luxe villa's uh, neerzetten? Nou, nee, wij zijn, uh, dat zei ik al, heel lang in overleg geweest met de gemeente. En de eerste gedachte was, uh, we zetten daar uh, luxe villas neer. Uh, toen hebben in 2004 de wethouders Hogendoren en Demmers gezegd van, uh, we begrijpen jullie idee, uh, maar wij vinden het toch belangrijk. Eigenlijk zegt de heer Zandberg dat ook, dat die die functie daar niet helemaal weggaat. Wij willen een stukje kwaliteit in dat gebied houden uh, op het gebied van verblijfstoerisme. En probeer nou eens na te denken over uh, zeg maar een, een plan waarbij uh, uh, je ongeveer de helft van het terrein, waarbij dan ook het uh, TCB, oud TCB voetbalvelden ja. worden betrokken, uh, dus het wordt van 6 hectare, wordt het 9 hectare en probeer nou de helft van dat gebied ongeveer in te vullen met een kwalitatief hoogwaardiger staalcaravanpark ja. en het andere gedeelte aansluitend aan uh, de, de Kennemerweg, uh, om ja. daar uh, wat diffuse uh, villa bouw uh, te realiseren. Nou, dat plan hebben we opgepakt, daar hebben we uh, overleg over gevoerd met eigenlijk alle mogelijke instanties. Uh, met de omwonenden een delegatie van de omwonenden heeft gezegd dat vinden we een prima plan daar, daar staan we achter uh, we hebben gesproken met uh, de natuur en milieubeweging de stichting Duinbehoud zei van uh, prima uh, je, je, je zorgt ervoor dat het gebied veel opener wordt dat er minder bebouwing komt want het is jammer dat het een radioprogramma ja. is maar als het een televisieprogramma zou zijn ik heb hier twee prachtige foto's bij me van uh, het, het staakheven zoals het was. Nou, je kan droog overlopen van de een naar de ander. Er is wel sprake geweest van veiligheid ook. Hè? Ja. dicht op elkaar ja. staan. Ja. Ja. Met we brand. Hebben, ja. We hebben daarom een aantal uh, plekken weggehaald. In het kader van de veiligheid. Maar we hebben met elkaar gezegd van. We hebben ook met Waternet, de oude Amsterdamse waterleiding ja. nu gesproken. De jullie buurman? Ja, onze buurman van het Boogkanaal. En eigenlijk alle partijen zeiden. Uh, ook het college. Van ja, als je het zo doet met zo'n plan, de helft uh, woningbouw en uh, de helft uh, staakkeravents dan, uh, dan willen we daar in beginsel positief uh, mee doorgaan ook gedeputeerde staten hebben dat aangegeven en nog belangrijker ik denk dat wij een van de weinigen in Nederland zijn, misschien wel de enige Park, die ook uh, het overleg met uh, de kampeerders heeft gezocht we hebben twee jaar lang met het bestuur van de kampeervereniging gesproken en we hebben uiteindelijk een overeenkomst met ze uh, afgesloten. We zijn het eens over een dergelijk plan, een dergelijke ontwikkeling. We gaan die mensen ook financieel compenseren. Kijk, het recht in Nederland is zodanig dat hebben nul recht hebben. Ja, Dan kun je een brief sturen en over dat een aantal jaren zijn ze weg met geen enkele vergoeding. Wij hebben gezegd, het zijn toch onze gasten. Wij willen dat ze terugkomen. Dat was ook een wens van, uh, van de politiek. Dus we hebben dat, denk ik, heel goed opgepakt door met die mensen in gesprek te blijven gaan. Ik denk dat we wel 20, 30 gesprekken hebben gehad, maar uiteindelijk zijn we er met ze uitgekomen. En ook die hebben uh, een overeenkomst met ons ondertekend. Uh, waarin, uh, waarin ze akkoord zijn met, uh, met dit plan en uh, nou, waarbij we ook afspraken hebben gemaakt over uh, hoe gaan we straks met ze om dat ze terug, iedereen die er de, die de staat en, en terug wil keren iedereen die er stond voor 2006, dat was de datum waarop het overleg begonnen die kan ook terugkeren dus eigenlijk hebben we een plan met elkaar bedacht waar iedereen het mee eens was en ja dan is het een hele koude douche ik kan u zeggen dat ik een paar dagen zoverreinigd ben geweest. Dat tien jaar werk naar de knoppen is. Ja, want het gebeurt eigenlijk niet vaak dat je, je zo'n goede overeenstemming hebt met uh, de en, uh, campingbewoners. Zeg maar. dat is uniek. En ja, daarom zou ik toch ook D66 uh, de hand willen reiken, Want er staan in de motie een aantal zaken die mij inziens inhoudelijk niet kloppen. En uh, ik kan me best voorstellen in uh, hoe, hoe zo'n motie tot stand komt. Maar er staan een aantal punten in waarvan ik denk van nou als we daar... Ja, het is, het is begonnen als een motie, maar het is later een amendement geworden. Dat is ook de reden dat we niet opgemerkt hebben. Uh, de gemeente ook niet. Dat neem ik ze ook niet kwalijk. Maar er staan een aantal zaken in waarvan ik denk van nou, daar zou ik best nog een keer met D66 over willen praten. Okay. Ruud, uh, zonder nu al te veel in details te treden, wat, wat zijn de belangrijkste tegenwerpingen van uh, D66? En misschien wel breder in de Zandvoortsenraad uh, over dit onderwerp. Ja, uh, breder in de Zandvoetstraat, dat kan ik officieel althans niet beoordelen. Maar je omdat praat wel. In de wandelgangen uh, daarover gesproken is. Zoals je weet is het voorstel uh, uh, teruggetrokken door, uh, door het college. Uh, daarna hoorde ik toch wel uh, een aantal partijen die, uh, uh, die het uh, wel een beetje met me eens waren. Ja. Okay. En in ieder geval de argumentatie goed konden uh, volgen. Of er een werkelijke meerderheid in, in, uh, in de gemeenteraad is om uh, de plannen zoals de heer Salman uh, wil verwoorden, worden. Dat, dat, dat kan niet zo. Dus, nee, oké. Okay, dat nee. is dus in niet... feite ook niet aan de orde. Uh, het, het gaat om het feit dat vorig jaar. Uh, uh, uh, ...in de provinciale staten een standpunt is ingenomen... Um, ...waarvan je nu moet zeggen... ...ja, uh, dat is een vette compliet. Nou, niet helemaal, want je kan er altijd nog onderuit. Ik bedoel, er zijn altijd nog wel mogelijkheden... ...want je zal inderdaad met hele goede argumenten moeten komen... ...om, uh, om, uh, om dit uh, te wijzigen. En, uh, maar aan de andere kant uh, kan me nauwelijks voorstellen... Dat een, een, een besluit wat een jaar geleden is genomen door provinciale staten, dat ze dat dan nu ineens terugdraaien. Nou ja, okay. Mag ik iets vragen? Mag het wel zo zijn dat, dat het dus... Is het probleem die huizen die erbij komen? Ja. Dat is het probleem? Oké. Okay. Ja. Dus als het alleen een mooiere... Camping zou worden? Ja, dat geen, is geen probleem. We hebben geen verschil van mening over het feit dat, zoals de zaken bij lag en ook zoals die er nu bij ligt, dat je daarin iets uh, aan iets moet doen. En uh, volgens mij heb je ook de ruimte daartoe. Ik heb mij gisteren laten vertellen dat er ongeveer uh, 260. Uh, uh, caravans, uh, caravans staan. Als je dat uh, uitsmeert over het totale terrein heb je volgens mij zelfs nog ruimte over om passanten uh, te bedienen. Ja, dat... dat zou wat ons betreft, uh, zou dat een goede zaak zijn. Zou een opmerking van mijn kant zijn we zoeken al naastig in Zand, wat al jaren naar een uh, mogelijkheid om campers ja. op een behoorlijke manier ja. te accommoderen. Ik kan me herinneren dat in 1986 toen ik in de raad kwam zitten, o ook al. het drift Grote gesproken werd. Ja. En, dan, en dan zou je zeggen: als het woord camping valt en, en dit, dan is dat misschien een, een kans. Nou, iets moet ook financieel haalbaar zijn, hè? Ja. Zeker in deze tijd. Want we kunnen allemaal dromen. Uh, en dat moeten we vooral blijven doen. Maar op een gegeven moment moet je toch uh, even gaan rekenen. En uh, ja, dan kom je tot de conclusie dat dat onhaalbaar is. En ik denk dat u, als je kijkt in, in de landen en kijkt naar de vraag die er is. Dan, dan zou je eigenlijk moeten zeggen van als je verder gaat in die verblijfsregulatieve sfeer, dan moet je aansluiten op de vraag die er is. Ja. Niet de vraag van nu, maar de vraag van de toekomst. En dan, dan zie je dus overal dat er grotere chalets worden neergezet. Dat het om grotere percelen gaat. Dat mensen eigenlijk hun eigen stukje grond willen kopen. Mm -hmm. En dan heb je het eigenlijk niet meer over deze staakergens. Maar dat is nou net het probleem. Dat is het dilemma waar wij mee zaten. De politiek heeft ons gezegd, ga met, je, ga met de huidige mensen praten die er zitten. En die zeggen in overwegende mate, ja maar wij hebben nog steeds een leuke staakcaravan vinden we zelf. En wij willen helemaal geen groter uh, chalet. Dus wij zijn tegemoet gekomen aan de wensen van die mensen. Dat betekent ook dat als je dat zo doet op die manier, dat het eigenlijk financieel niet exportabel is. En daarom is gekozen voor, voor, voor dit totaalpakket. Waardoor we de mensen kunnen faciliteren die er nu zitten. De gasten kunnen de gasten blijven. Die jagen we niet weg. Uh, we hebben een plan wat voor de natuur beter is. Uh, en we hebben een plan waarvan de omwonenden zeggen van, uh, dat is ook prima... En het bevat het element verblijfsrecreatie. Dus eigenlijk hebben we een heel pakketje in samenspraak met de omgeving en de mensen. Ja, en dat zou toch ook politieke partijen moeten aanspreken. Dat je op die manier uh, ook een project van de grond kan, ja. kan krijgen. En dan ligt de bal weer bij Ruud natuurlijk. Ja. We moeten wat? Nou, in een aantal zaken kan ik het uh, kan ik uh, eerst allemaal wat volgen. Ik bedoel, er is niks mis mee met geld verdienen. Aan de andere kant moet ik zeggen dat in Nederland, en niet alleen in Nederland, maar ook in Europa een, een heleboel uh, caravanparken zijn waar de eigenaren een goede boterham verdienen. Dus ik zou niet weten waarom dat in Zandvoorde, in Zandvoorde niet het geval zou kunnen zijn. Um, ja. Ik denk dat wij verschillen van mening over, over wat, wat je nou moet uh, uh, verstaan over uh, verblijfsrecreanten. Wij uh, vinden dat er een tekort is aan, aan passanten die voor langere tijd op een camping uh, willen staan. Dit is een uitgelezen kans voor zandvoorde uh, om dat te realiseren dat er, uh, hoe heet het, uh, uh, sprake is van, uh, van, van uh, laten we zeggen, het, het bouwen van vaste uh, verblijfsaccommodaties zoals dunneloos uh, of wat dan ook dat is zo, ik zit me alleen af te vragen of wij dat in Zandvoort willen uh, als je dat in Zandvoort toestaat dan gaat dat ook naar uh, de zeereep hè, want uh, gelijke monniken gelijke uh, kappen je moet het naar mijn mening niet willen in Zandvoort en ik denk dat dat het cruciale verschil van ja, is in deze. Ja. Waarbij de, de eigenaren vanuit gaan ja, we moeten het financieel allemaal wel haalbaar Ik snap het. maken. Ja. Willen we uh, het, uh, ons kunnen permitteren om een camping te hebben en ja. een passante of al dan niet, dan zullen we toch een financiële basis moeten hebben om dat te doen. Ja. Is dat ongeveer het uitgangspunt Ja, nou er komt nog bij dat um, het terrein en velen weten dat, de terreinen van TZB, daar had je niet altijd over gevoed. Nee. Uh, de grondwaterstand is, uh, is daar dermate dat uh, we ook in het kader van de natuur, juist ook in overleg met de natuurorganisaties, hebben gezegd... ...bij zo'n herstructurering moeten we ook de kans grijpen om het terrein uh, zeg maar met een meter, aan anderhalve meter te verhogen. En dat biedt overigens ook de kans om in ons plan het oorspronkelijke duinterrein uh, in het, het woongedeelte weer uh, te herstellen. Want dat is ook juist het mooie aan het plan. Het is natuurlijk afgegraven duingebied. En wij wilden proberen om in dat nieuwe plan ook die oorspronkelijke duinstructuur weer uh, terug te brengen. Dat je villa's in de duinen als het ware uh, uh, bouwt. En ook de staakervans op die manier meer natuurlijk uh, kan, kan implanteren. En wat, wat is de vervolgactie? Want heeft een weekje gebaald? Uh... Ja, dat kunt u wel zeggen. Uh, nou ja, de vervolgactie is dat, dat wij vinden dat er uh, dermate uh, uh, onjuistheden in moties zitten dat we zeggen van, ja, hier, hier gaan we toch mee verder. Okay. Uh, we vinden het ook heel bijzonder dat uh, in de Staten deze moties aangenomen omdat die gaat over een postzegelplannetje terwijl je ziet bij alle andere moties een amendement gaat om brede zaken. Dus ja, wij denken dat er eigenlijk sprake is van een vergissing. En okay. uh, we gaan, uh, wij gaan in ieder geval van ons kant proberen om met alle partijen, ook met D66, uh, te kijken of we op basis van Juist argumenten. Juist met d uh, Ja, misschien wel. Juist ja, met D66. <laughs> om te kijken of we op basis van argumenten toch uh, een oplossing uh, ja. kunnen vinden. Ruud, begrijp ik uit, uit wat jij zo naar voren hebt gebracht dat er wel uh, door D66 gekeken wordt naar verandering omdat de huidige toestand uh, nou, verandering behoeft, maar niet ten koste van alles. Nee. Je moet, je moet alles, alles weegt je af. En de heer Salman zegt wel over een postzegel. Uh, uh, plannetje uh, de de structuurvisie als zodanig heeft een aantal uh, heeft een aantal facetten waaronder het concept van de heer uh, salman waar ik trouwens een heleboel uh, documentatie uh, over heb gezien en gelezen mm -hmm. desondanks en, en het gaat niet alleen daarom, het gaat ook om het boogkanaal. Want dat is een uniek uh, duingebied. Er wordt op een gegeven moment in het plan, uh, althans in, in, in het plan van aanpad wat wij dan uh, kort geleden hebben gekregen, wordt er gezegd, ja er komt een toegangsweg van de, de camping uh, over het uh, terrein van uh, uh, Waternet naar de camping toe. En uh, er wordt zelfs zoveel uh, verkeer verwacht. Dat daar uh, verkeersregulerende maatregelen getroffen moeten worden. Dat wil dus zeggen dat de stoprichter moet komen. Nee. Ja, ja uh, dat, is, dat is het verhaal. Ja, dat is bijzonder. Ja, maar dat is wel het verhaal. En uh, ja, dan denk je: van god, die 170, want we hebben het dan over uh, pakweg 170 caravans. daar op de helft van het trein. Uh, kennelijk heeft dat dan toch een behoorlijke impact. En um, ja, ik vind het eigenlijk niet zo'n is uh, plannetje Het is een, uh, het is een belangrijk... Uh, uh, hoe weet het? De natuur is ons heilig. Is trouwens van grote economische waarde voor Zandvoort. En dat, uh, ja, dat moeten we wel uh, koesteren. En met name het boogkanaal, want dat wordt nog wel eens onderschat... omdat het nauwelijks zichtbaar is, ja. is uniek. Ja, straks ligt het binnen het gebied van uh, wat het ecoduct bestrijkt. Hè? ja. Oké, okay, mag ik nog mag ik nog ja, natuurlijk, ja, uh, We hebben uh, van het boogkanaal, al, nou, ik denk misschien uh, 30, 40 vierkante meter nodig, en dat ruilen we met een ander stukje om de toegangsweg uh, daar beter te maken. Dus dat is totaal geen inbreuk en het wordt gecompenseerd met dus andere grond. Uh, het tweede is dat uh, over die verkeerstoename er uh, gingen vroeger 400 mensen, er waren vroeger 400 staakervens. En die gingen allemaal uh, op via de kruising met de Kennemerweg ja. daar naartoe. Daar zie ik geen stoplichten. Er komen straks in het plan 170 stakerfens, dus meer dan de helft minder. En die komen via de rotonde. Uh, gaan ze dan uh, via de Afst afstakking benuim. Dus ik zie totaal niet dat uh, daar een toename komt van verkeer in tegendeel een afname. Ja. En ik heb eigenlijk ook nog even een vraagje. U zegt er komen de 170 kervens En nu zijn er? Er zijn er nu uh, ongeveer een 240 okay. op dit moment. Dus er moeten dus ook een aantal mensen gewoon echt... Nee, weg. ja, maar die zeggen zelf van dus, het duurt toch nog een aantal jaren. En dan het zijn we toch bent, gewoon... houdt het nog een aantal jaren, daarna niet meer. Uh, dan vinden we het ook prima. Ja. Maar we hebben gezegd, iedereen die terug wil komen, die er uh, in 2006 was, toen we begonnen in, met het overleg, die mag terugkomen. Dus als het nodig is, maken we desnoods meer plekken. De plek maar uit. ik denk ook wel dat het voor de mensen wel een verschil in prijs gaat worden. Nou, dat is ook dat punt. Dat wat ze nu dus betalen of dan straks. Nee, maar dat is ook het punt. Dat willen we juist op een hele sociale manier doen. Uh, wij, wij kunnen hun niet de volle map. Uh, laten betalen straks. We nee. krijgen dus als het ware een stukje korting en dat is weer mogelijk in het kader van het totaalplan. Ja, maar met alle respect, want uh, ik hoorde gisteren 260, er blijken er nu 240 te zijn die over driekwart kwart van het totale oppervlakte verdeeld zijn. We gaan het nu hebben over 170 die over minder dan de helft van het totale oppervlakte uh, ik denk dat het behoorlijk bovenop elkaar gaat zitten en ik vraag me af of er dan sprake is van een kwaliteits uh, Camping. Nou ja, goed. Reken maar even uit. Dat zijn vragen die, als het ooit actueel wordt, in de toekomst beantwoord ja. moeten worden. Ik ben eigenlijk veel meer nieuwsgierig. Wat, wat gaat er nu gebeuren? Er is één partij die wil wat. Er is een partij die zegt: nee, de bestemmingsplannen zijn anders. Het kan niet. Maar die zich wel realiseert: er moet eigenlijk wel wat gebeuren. Dus ja, je kan niet Poots thuis zeggen: en het gaat niet door. Je zal wat moeten. Maar de, bal, de bal ligt niet bij mij of met 66 nee nee nee nee dus uh, raad of raad als college De ondernemer en en als die om uh, hele goede gronden ...denkt bij GS... Uh, ...te kunnen bewerkstelligen... ...dat uh, daar nog eens naar gekeken wordt... ...en dan denk ik inderdaad... ...met hele goede gronden... Ja. ja dan, dan, uh, dan, ...dan staat het ze vrij om dat te doen... ...en dan ja. is het de politiek weer... ...die moet beoordelen... ...of destijds het besluit was genomen is... Uh, ...of dat een, een goed besluit is geweest... ...of niet... Ja. ...maar dat betekent dat... ...links om rechts om... ...het komt uiteindelijk bij college en raad... ...terug... Um, en die zal invulling aan je in hun beleid moeten gaan zoeken voor datgene wat daar toegestaan wordt ik denk wordt. dat de eerste stap moet zijn uh, naar, uh, naar GS ja, ja vermoed ik ja. stel je voor dat, uh, dat de, de eigenaren niet zouden doen zouden toestand laten voortduren zoals die nu is komt er dan vanuit uh, de gemeenteraad Zandvoort een initiatief om te zeggen ja we moeten daar wat gaan doen Okay. Of blijft het stil? Ja, de, ik, ik denk dat die vraag prematuur is. Aan de andere kant kan ik me nauwelijks voorstellen dat als je als, als exploitant uh, al jarenlang onderhandelt met, met mensen uh, over, over de invulling van een kwaliteitscamping. Uh, want dat, dat heb ik toch heel goed begrepen en daar ja. spreken we ook dezelfde taal dat je dat nu door dit uh, uh, ja, deze tegenvaller en dat begrijp ik best dat dat een tegenvaller is dat je dan alles uit je handen laat vallen en zeggen van nou dan doe ik er helemaal niks meer aan ja. maar ja als exploitant en Zandvoortse uh, politiek elkaar zouden vinden dan zou je naar de provincie kunnen stappen, zeggen ja, dat is ooit wel eens vastgesteld, maar we... nee, er zijn nog argumenten om het anders ik denk te doen dat je, ik denk dat je toch in eerste instantie naar, naar de provincie moet, ik weet dat de, de, de gemeente Zandvoort heeft toegezegd dat zij hun medewerking willen verlenen, maar op een gegeven moment ben je ook als gemeente gebonden aan regels ja. die je door hogere overheden uh, worden ja. opgelegd, dus ik denk dat in eerste instantie toch de provincie aanzet is. Oké, okay. dus uh, het initiatief ligt op het ogenblik bij uh, de eigenaren? Dank ja, ja. u wel, ja. Ja, maar op het moment dat, dat dit plan niet doorgaat, ja, komen we in een hele andere situatie. Ja. En dan moeten we gaan nadenken wat we dan uh, als alternatief uh, willen. Ja. ja. En een van de alternatieven is dan maar even voorlopig zo doorgaan. Ja. Maar het is niet bevredigend, want ook de politiek is het erover eens dat er wel een kwaliteitsslag kan plaatsvinden, in wat voor vorm dan ook. Ja. En niet alleen de politiek, ook de bewoners. De... Uh, Oké, okay. ja. goed. Dan moet nou, je stoppen dan ja. ja er staan hele dom nou, ik, ik ben ik ben wel erg ik ben wel erg blij want het is een ja. heel stuk duidelijk geworden het grond zo rond in het dorp, dat er wat gaande is en maar het is nu een stuk duidelijk geworden waar we staan en wat we doen uh, en dat is nog niet veel er moet eerst flink uh, nee. gepraat worden met de provincie dat en daar komt het opnieuw in ieder geval heel erg bedankt voor jullie komst ja, gedaan. En, en allebei uh, heel en veel succes weekend. ja, uh, ja. oké okay, bedankt en succes ja we hebben zo hebben we allemaal onze problemen you've got your troubles I've got mine We hebben allemaal onze problemen, hoor. Nou, dat is inderdaad. Als je dat zo hoort, dan, uh, dan dan word je er toch niet vrolijk van als je vanaf 1999 al bezig bent en dan uh, ja. Dan ben je 12 jaar verder, en, uh, dan gaat het nog steeds niet door. En iemand die totaal probleemloos is, uh, is nu aangeschoven? Ja, hij glundert helemaal. Goedemorgen heren. Goedemorgen Albert. Vos. Allereerst voordat ik jullie mijn vragen gaan stellen, als nieuwe programmaleider van CFM. Oh, oh, oh, oh. Zoals je ziet uh, staat hier een taart. taart. Ja, wat is dat? Die ja. is voor het hele team van Goedemorgen Zandvoort. Oh, wat geweldig. Hm. Want uh, uit het onlangs verschenen uh, luisteronderzoek, is gebleken dat jullie het best beluisterde programma van ZFM zijn. Yeah. Dus daarvoor hartelijk gefeliciteerd ja. en uh, vandaar de taart. Ja. Jullie kunnen wel juichen, maar het schept ook verplichtingen. Wat je, je? hebt hem goed gelezen. <laughs> nee, jullie zijn veruit het meest best beluisterde programma van CFM Zandvoort. Dus terecht dat jullie eens een keer in het zonnetje worden gezet. En vandaar de taart. Geweldig, dankjewel. Dan wil ik meteen even aangeven dat dat mede dankzij de redactie komt. Uiteraard. Het is voor het hele team van... Ik zei het voor, voor... Nel uiteraard ook nog, maar het is voor het hele team van Goedemorgen Zandvoort. oké. Okay. Ja. ja. Dat is... Uh, ik vind ik vind dat een geweldige start van uh, Ja, ik ben nog maar uh, vijf dagen vers. Hou het zo! <laughs> oh, ik ben net vijf dagen vers. Dus uh, wat dat betreft is dit een leuke, leuke binnenkomen. Ja, ja, ja, ja. dat het is zeker een leuke binnenkomen. En binnenkomer. Uh, onze enkerman uh, van GMZ is er dan ook meteen. Ja, nou, die hoort er ook bij. Die hoort de taart en ik denk ook. GELACH <laughs> <laughs> Dag meneer Zonneveld. <laughs> Albert. Albert-Jan, 1 november ben je gestart als programmaleider, Klopt. Uh, je bent helemaal niet nieuw, je kent uh, als bestuurslid en medewerker uh, zelf programmapresentator uh, op zaterdagmiddag, ken je de radio van binnen en van buiten, dus uh, een nieuweling ben je niet meer. Maar je zult ongetwijfeld in uh, de afgelopen tijd wel eens hebben nagedacht van wat zou ik nou anders willen doen als ik het voor het zeggen had. Ja. Nou een uh, van de uh, mooie startpunten is natuurlijk dat de, de uitkomsten van het luisteronderzoek wat nu hebben laten verrichten en daar staan op- en aanmerkingen uh, en aanbevelingen op uh, even kort geschetst we scoren nu bij de luisteraars gemiddeld een 7 dat vind ik op zich heel erg knap als je weet dat we hoe we de zaken bestieren en hoe de zaken draait en hoe we het allemaal weer voor elkaar krijgen om dingen te realiseren ja. en programma's neer te zetten dat is elke dag weer een uitdaging Ja, nou een 7 is prachtig dat betekent een schouderklopje, maar tevens behoorlijk ruimte voor verbeteringen. Klopt. Maar ik zeg, uh, ik ben iemand van stap voor stap. Als je er staan ook aanbevelingen in en uh, dat klopt ook. Uh, verbetering van de, van de technische ruimte ja. en uh, min, minder uh, afhankelijk van storingen. Dat, dat zijn dingen waar we op dit moment uh, eigenlijk niks aan kunnen doen, omdat we de apparatuur werken waar we mee werken. Wil je dat gaan professionaliseren, dan heb je een uh, gigantische financiële investering nodig en dat wij beschikken niet over dat geld. Dus dat dat is heel simpel geredeneerd. Ja. Dat we al zover zijn gekomen, zoals we er nu staan, vind ik heel erg knap. Ja. We zijn op de televisie. RTV Noord-Holland zit digitaal op kanaal 30. En CFM Zandvoort zit op, op kanaal 40. 40, hè, prachtig. Dus ja. wat dat betreft, daar zijn we toch toe in staat gebleken, ondanks alle uh, de, de middelen die wij bij ons erg ja. ontbreken. Ja. ja. Nou, we hebben natuurlijk een geweldige medewerking van de gemeente, die dit ook onderschrijft. Dit luisteronderzoek is ook ja. naar de, politiek in Zandvoort gestuurd. Dus die kunnen dat ook uitvoerig uh, kennis van nemen. We zijn een heel eind, maar we moeten natuurlijk niet door. En uh, wat wil je? Als je ziet de programmering, om daar even door te gaan. Ja. In het weekend is in principe helemaal goed. Dat staat ook in het, in het luisteren. V veel live. En uh, afwisselende programma's. Uh, dus de, de aanbieding in het weekend is erg goed. Ga je naar de week kijken, dan kom je dus in deze situatie, zoals we nu zijn, veel herhalingen tegen en een aantal live-programma's. Waarbij natuurlijk op termijn wat toe moet, is nou een horizontale programmering. Dat betekent dat voor de luisteraars een herkenbaar uh, uitzendschema is. Het is nu af en toe even, wat, wat hebben we nu? Is het nu een stop Of krijgen we dit, krijgen we dat? Allemaal de knelpunten die in de toekomst, door het invoeren van horizontale programmering, op een gegeven moment tot het verleden moeten gaan behoren. Waardoor de herhalingen naar de nacht zou kunnen verschuiven. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog uitzending gemist. Als mensen een programma terug willen luisteren, dan kunnen ze dat via de website doen. En, en de herhalingen, zijn, we hebben perfecte programma's die voor s'nachts goed zijn. Want er wordt s'nachts ook veel geluisterd naar de radio. En dan hebben wij perfecte non-stop muziek, maar dat zou je natuurlijk kunnen gaan vullen met, uh, ik noem maar wat, uh, inspiratieradio, Oud-Zandvoort, uh, Zandvoort uit Zandvoort, dat soort programma's kan je natuurlijk TCT naar de nacht doorschuiven. Maar zover zijn we nog lang niet. Als dus je kijk naar de, naar de toekomst, he, dan, dan is jouw droombeeld een Goedemorgen Zandvoort iedere dag. Ja, uh, ik, ik, ik, ik, ik heb legio's ideeën over programma's. Uh, ik, ik, ik zou het dan noemen, Zandvoort staat op, van 8 tot 10 live programma elke morgen. Maar nogmaals, het is toekomstmuziek, ja. maar dat moet beminst worden. En dan hoef ik jullie ook niet uit te leggen wat nee. dat allemaal voor consequenties nee, nee, nee. heeft. Uh, en uh, met een ochtendprogramma digitaal, uitgezonden via een webcam, dus kunnen mensen meekijken van op zo'n ochtendprogramma een lunchprogramma staat ook op het verlanglijstje. CFM Klassiek, ja dat zou ik gaan doen, maar nou komt dat programma's ja. leiderschap ertussen, maar daar, daar zoeken we eigenlijk ook een team voor, nou zo zijn er wensen te over je hebt een hele hoop werk, maar je moet, het, je moet roeien met de riemen die je hebt, ja. en ik koester de vrijwilligers van CFM Zandvoort want dat, nogmaals ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, dat we met een minimale aan, aan mogelijk technische mogelijkheden toch een maximale het eruit hebben gehaald ja. en nou is het een kwestie van hoe gaan we door ja. goed zullen we het even later want je bent pas in het begin van het ontwikkelen van je laat maar uh, dan, dan, dan heb je nog even tijd voor uh, jazz ja we gaan zo naar de jazz ook okay. jij bent straks uh, met Rob Harms die hier ook zit weer uh, te beluisteren vanaf twee uur klopt van twee tot vijf zandvoort op zaterdag zandvoort op zaterdag nieuwtjes interviews Luisteren. voetbalverslagen Zeker. Oh, Oké, okay, goed is. Bedankt dat je alvast wat hebt willen vertellen over wat je van ja. plan bent. Ik zou zeggen iets makkelijker. Dankjewel. Ja, dankjewel. En wij gaan door en naar het volgende onderwerp de jazz, maar voor we dat doen even een stukje jazzmuziek. Duke Ellington, Take the A Train. Ja, we zijn dan eens aangekomen aan het laatste de laatste gast in het programma goedemorgen zandvoort welkom terug aan de tafel is aangeschoven hans rijmers hans rijmers uh, hans uh, mag Hans zeggen neem ik aan ja alsjeblieft ja, ja. ja. nou in ieder geval welkom uh, bij goedemorgen zandvoort Jij bent uh, druk bezig met uh, Jesse in Zandvoort. En ja. Ja, we zien ook nu weer een, uh, een hele goede zangeres staan. Die dus allerlei dingen heeft uh, gewonnen. Hoe ja. kom je toch aan al die mensen? Nou, dat, ik, ik, ik, ik kom daar niet aan. Maar Johan Clement en Erik Timmermans, de, twee, de tweede leden van het trio. Uh, en Fritz-Landersbergen, uh, twee daarvan zijn uh, conservatorium docent uh, Johan Clement en Frits landersbergen de ene in Rotterdam, de ander in Den Haag en de, ze treden natuurlijk als trio al, al heel erg lang met allerlei muzikanten op in Europa uh, okay. uh, allerlei, uh, uh, <laughs> ja, en, en dus dat, daar ontstaat een enorm enorm netwerk en dan moeten ze opeens optreden met iemand waar zij ook nog nooit van hebben gehoord maar uh, wat ook een openbaring voor ze is dus dat en, en dan daar, daar hoort onder andere die Sabine Kunisch, die hoort daar ook bij waar ze zeer veel onder de indruk waren dus dan is het bellen en boeken en komen dus dat klikt dan heel erg tijdens dan... zo'n zo optreden en dan denken ze ja, ja die moeten we in eens beste wat we vooral wat we vooral willen en dat is een streven dat we solisten willen die niet in de regio of iets verder buiten de regio in de kroeg gaan staan. Ja, ja, dat is het onder soort artiest ook. Kijk, en ik, ik, ik denk dat ik het iedere maand vertel. Uh, we gaan de solisten het krediet geven wat ze verdienen. Dus met andere woorden, uh, de zaal inlopen, drankje meenemen, zitten, mond houden en luisteren. Zo simpel. Want je moet ze wel hun ding laten doen. En het is, kijk, de een die, de ene muzikant, die heeft zoiets van, het kan mij niet schelen, hoeveel de ze maken, ik doe mijn ding en ik ben klaar. En ik steek 100 euro in mijn zak en anders had ik thuis gezeten. Dan wordt het een betaalde repetitievorm. En de ander vindt het fantastisch om, om mensen te entertainen. En, en die ook bereid zijn om er, om twee uur op zondagmiddag daar te gaan zitten. En dan ook de 15 euro met plezier betalen. En daar gaat toen. Het is altijd in uh, gebouwde krocht, ja. In gebouwde krocht wordt altijd gezegd, die akoestiek is zo mooi. Ja, dat klopt, dat is ook zo. Dat is ook zo. En dat zeggen al die artiesten. Dat die zeggen ontdekt... al die muzikanten. Ja, dat, dat, dat kunnen wij niet bepalen, wij zijn geen muzikant, dat, dat, ik heb er ook geen verstand van. Maar de muzikanten roepen dat. Ik bedoel, Benjamin Herman uh, is geweest uh, uh, vorig seizoen, die was een uurtje weg en toen kregen we een smsje wanneer hij weer terug mag komen, omdat hij zo ongelooflijk genoten heeft van het concept wat hij heeft gedaan. Ja, daar praat je niet over de minste uh, muzikanten. Ja, ja, ja. Maar dat geldt voor anderen ook. Wordt het eigenlijk opgenomen ook? Dat soort. Uh... Uh, DVD? Ja. ja DVD. Het, wordt, het wordt opgenomen. Ja. ja. ja. ja. ja. Oké. Okay. En ja, ik hoor het voor het eerst, ik vroeg me dat af, maar mm. waar kun je dat dan kopen? Die dvd? Ja. Uh, Bij uh, uh, de stichting uh, Jazz is Antwoord, dus kun die je die kopen. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. ja. Vraag me niet wat ze kosten. Ja, maar ze zijn, uh, ah, kijk, we, we hebben we maken ook uh, compilatie-dvd's uh, uh, die we dan uh, uh, uh, weggeven wanneer iemand een uh, paspoort uh, uh, koopt. Ja. ja Bijvoorbeeld. Ja, ja. Huh? Goed, wat mogen we morgen verwachten? Het uh, uh, uh, uh, is tijd natuurlijk hè? Het is bijna tijd. Is, ja, je ja. Ja, ja, moet uh, even vertellen wat. Uh, er... Nou even, even snel, uh, half drie, de krocht, entree 15 euro, uh, studenten en 80 plus met een goed verhaal uh, uh, 8 euro. <coughs> ja, ik bedoel, ja, je mag wel even vertellen over wie nou morgen. Middenmorgen... Nee maar kijk, uh, Sabine Kullig uh, van oorsprong uh, oost duitse zangeres. Ze is van uh, 73. Ja. We gaan geen leeftijd noemen, hè? dat doen we bij dames N niet. Hè? Maar nee, ze is nee, van nee. 73. <laughs> Iedereen zelf maar even uitrekenen. Uh, heeft in uh, 2008 de Montreux Jazz Competitie gewonnen. heeft gestudeerd aan de Manhattan School of Music in, in, uh, in New York. En ze is op dit moment uh, docenten aan een conservatorium in Maastricht en een conservatorium in Keulen en incidenteel in Amsterdam. Okay. Dus het is een dame die, uh, die wel weet wat ze wil en uh, die dat vooral gaat laten horen. En ik verheug me daar zeer op, vooral omdat het iemand is die we uh, eigenlijk niet kennen. Maar we hebben wel in de afgelopen jaren bewezen uh, dat in de afgelopen tien jaar... Er zijn er meer geweest waar iemand van tevoren, ja, ja. voordat die klant nog nooit van die naam had gehoord. Ja. Maar wat erg goed bleek te zijn. En dat hebben we een beetje te danken aan het trio uh, Johan Clement. Aan het trio, een trio van Johan die toen de tijd geprogrammeerd hebben. Ja. En dat eigenlijk nog steeds doen. En het is een beetje een soort de, de voorselectie die dan de mensen ja. elk uh, ontdekt. naar ja, zeker, en dan zeker. Dan maar, ja, maar voordat, uh, kijk, tien jaar geleden had nog niemand van Rick Mol gehoord, bijvoorbeeld. Uh, is hier uh, geweest, uh, fantastisch, gevierde, gevierde muzikant geworden. Ja. Ja, ik, ik roep ook wel eens een beetje baninerend van, je zal eerst in de krocht opgetreden moet hebben voordat je carrière begint. Ja, ja. nou. Maar, het, uh... maar het, uh... is iets bekend over het repertoire wat ze gaat brengen? ja, dat is het mainstream, het mainstream uh, repertoire. Uh, wat, wat, uh, uh, nou, laat ik zeggen, het meer songbook. Okay. Hey, ik wil, zij heeft bijvoorbeeld uh, wel CDs gemaakt. Ja, wat staat er op? Uh, oh. Ja, Fly Me to the Moon staat overal op. Hè? Van iedereen die, die, uh, die een plaat maakt uh, met met die muziekkeuze. Maar Avocado Jazz staat de van ons op. Uh, zondagmiddag niet verwachten. Oh, Oké. Okay zaal open om half drie. half drie nee sorry half drie begint het uh, concert ah, tussen half twee en twee uur uh, mag iedereen uh, naar binnen lopen even gezellig en de ja. alvast ja. ja. praten ja zeker goed en afgelopen uh, kunnen er handtekeningen gevraagd werden u, die worden altijd ja. ook geld waard over tien de ja. muzikanten staan gewoon aan de bar het zijn net mensen ja oké okay. ja, ja. heel erg bedankt voor je graag gedaan jullie ook bedankt voor je tijd oh, oké okay. goed wij gaan, gaan door met de agenda. Ja, want uh, we hebben nog wat op te noemen. En ja. uh, zal ik het even in sneltreinvaart... Uh... Nou, sneltreinvaart. We hebben het al over een aantal gehad, hè? Ja, onder andere IVN, he, die heeft dan uh, 5 november. Dat is, uh, is, is vandaag aan de gang. Ja. Uh, aan de slag op de natuurwerkdag. Rijmt ook nog in zuid kennemeland over Veen. Uh, locatie startpunt verzamelen om... Uh, ja... Dat staat hier al half tien, maar dat is natuurlijk al geweest. Dat is al geweest. Je kunt ja. natuurlijk in, in teken waarschijnlijk. Maar ja, morgen hebben ze ook nog wat. Hè? Morgen Sorry. hebben ze ook nog wat. Uh, dat is om 11 uur begint dat. Dat is de paddenstoelen in het wandelbos Groenendaal. Uh, om 11 uur is het verzamelen bij het infopaneel op de grote parkeerplaats bij het uh, restaurant. zelfs groot parkeerterrein, is dat een infobord. En dan wordt er een paddenstoelenwandeltocht gedaan in het uh, wandelbos Groenendaal. Misschien dat we Paulus nog tegenkomen. Ja. Um, op dezelfde dag uh, is er ook nog een kinderexcursie in het, uh, op bij het Natuurpad rond Zorgvrij. Een informatieboerderij Zorgvrij. Vrij. Informatieboerderij uh, Zorgvrij. Dit reken je Spijnwouden. Ja. Ja. Dus om 11 uur begint dat. Nou ja, vandaag uh, Nationale 50 Plus Dag. Bekend genoeg hebben we het al over gehad. Bij de VVV een informatie -tas halen. En nu uh, wordt door uh, alles heen geleid. Het is de hele week uh, eigenlijk. 55 plus, met een aantal dagen waarvan ik persoonlijk het hoogtepunt woensdag vind, zowel letterlijk als figuurlijk. figuurlijk. Je zei 55, is 50. 50, ja. Ja, Daar heb je gelijk En we mogen meer meedoen. Ja. Uh, woensdag de helikoptervlucht. Ja, ik heb nog geprobeerd u in te schrijven, maar dat was, de de no time, was het, ja. was het vol, dus ja, dat zal nog ja, maar... wel een herhaling gaan krijgen, dat hoop ik althans wel. Goed, maar de uh, hele week, ja. Nou, vandaag is op het circuit de Zandvoort 500 dag begonnen, maar daar kunt u vanmiddag nog meer over horen. We hebben het net gehad over de jazz in de krocht, genoegzaam bekend, langzamerhand. Uh, en donderdagavond vanaf 5 uur tot 10 uur is het uh, Shopping Dinner Night in de Altenstraat. Ja, en je vergeet het nog eentje, dat is op, uh, oh, ja. dat is dit staat erboven, Amsterdamse Hits, live worden er gezongen in uh, Café de Klikspaan, ja. door uh, Hans Kap, Amsterdamse Hits. En het zijn uh, gezellige Amsterdamse meezingers en uh, Hans Kap op de accordeon. Kortom, een ouderwets gezellig Amsterdamse avond. Goed, na dit programma straks hebben we Ankie uh, Brokmeijer, zou ik bijna willen zeggen. Ankie uh, Jouwstraat ja, ja, ja. Brokmeijer. Die uh, gaat een wandeling maken door de Diakoniehuisstraat. Met alle oude winkeltjes die daar waren. Er daar komt een heel verhaal bij. Blijf luisteren om 12 uur. Tot 1 uur, een uh, ontzettend interessant programma. Ja, een speciale gast is uh, Maarten Keur. Uh, Maarten ja, de bakken die ja, daar zat. Dit was Goedemorgen Zandvoort. Uh, daar werkte aan mee. Uh, Henny van Leden voor de koffie. Henny van de Leden, ja. Uh, Pascal van de Beek, regie en uh, techniek presentatie. Korte rijer en dondergribber. En uh, we gaan nu een prettig weekend wensen. Bedankt voor het luisteren. En wij gaan eruit met uh, Alan Parsons' Eye in the Sky. Tot ziens.